Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De burgemeester van Streepie heeft het over een catastrofe... In die Belgische plaats in de buurt van Charleroi reed vanochtend vroeg een auto in op een groep mensen die carnaval wilden gaan vieren. Zes mensen zijn overleden en tientallen anderen raakten gewond. Deze ooggetuigen zag het gebeuren. Het een jour de fête een tragedie een auto die is in de We de We zagen lichamen alle kanten opvliegen, zegt hij. Het was verschrikkelijk. Inmiddels zijn de bestuurder en de bijrijder van de auto opgepakt. Maar over een uur begint er een herdenking ook de Belgische premier en koning zijn daarbij. Alle feestelijkheden rondom carnaval zijn afgelast. Er worden steeds meer Oekraïners opgevangen in Nederland. Gisteren ging het nog om 10.000 mensen, vandaag al om 12.000. Gemeenten hebben moeite met het vinden van geschikte opvangplekken. In Oekraïne zelf gaan de gevechten nog altijd door. In Garkov, in het oosten, zijn minstens vijf mensen om het leven gekomen door Russisch artillerievuur. Onder de slachtoffers is een jongen van 9. Vier Duitse zeilers zijn vanochtend van een reddingsvlot gered in de Noordzee. Hun jacht was gekapseist net boven Ter Schelling. Dat gebeurde doordat de boot was vastgelopen op een zandbank. De Duitsers maken het weer goed. En een bijna jubileum. Zometeen begint namelijk de 199 e editie van Ajax Feyenoord. Feyenoord gaat lekker, ze plaatsen zich donderdag voor de kwartfinales van de Conference League. Voor Ajax is dat anders, zij werden uit de Champions League geknikkerd en dus staat er druk op de ploeg uit Amsterdam. Ze staan in de eredivisie maar twee punten voor op PSV. De klassieker Ajax-Feyenoord wordt zo om half drie afgetrapt. Het weer, een mix van zon en wolken, ook wat regen. Het wordt 8 graden in Zeeland en 12 graden in Groningen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Bye drift away Feest. Het begint meestal vrijdags als het vijf uur is geweest We gaan met z'n allen dan gezellig op stap En zingen steeds weer als er een wordt getaakt Dit is nog zeker niet de laatste Al is er in de hemel voor iedereen en dier. Je leeft nog steeds op vader dus denken wij het hier. Het is nog zeker niet de laatste. We gaan nog lange niet naar huis. Pas als de haar gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij nog.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 het is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen al je leeft nog steeds op aarde, te dus zinken wij je dier. Het Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de hagel kraaien, doen wij het dicht en zingen wij nog even. De vrienden dus bij je het dier. is toch zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de hagen kraaien, doen wij het dicht bij ruiken. Zingen wij? dignified You showed me what it was to cry Well, you couldn't be that man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 국민 God, oh yeah.